Ah, oh, ah, oh, ah, oh, lucht. Oh, hier, doe wat. Hier, neem een nee, borrel. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, wat is dat? Een, een brief? Uh, die die zat vanochtend bij de post. Zet een oude man zijn woning, uit. Ik sta op straat. Nee. Ach, nee. Wat, wat, hier. Laat oh. zien, laat zien. Wat Renovatie. Drie maanden? Drie maanden? Maar, maar dan zoeken ze toch wel zeker vervangende woonruimte voor je? Niks.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 En mijn eigen huis is blijkbaar de enige plek waar ik nog rustig brand in een sigaretje steken. Nou, waarom neem je hem zelf niet? Je, je zou je mees horen. Ja. Hey ja. Nee, Zeg jij er nou zo van, joh. Nou, ik, ik zeg net tegen Toos. Waarom ga je niet bij haar en mees in de logeerkamers? Oh, zal mees ook gezellig vinden. Ja. Ach, goed. Niemand zit te wachten op een zielige houden, man. Nou, Ach. doe niet zo raar, pa. Het overdrijft, hoor. N Natuurlijk kom je bij ons. Oké. Okay. Nou. Echt? Hé? Eh? En, en mees dan? Wie...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 Dan geef jij mij hiermee mijn zin, zodat je dit in elke andere ruzie tegen mij kunt gebruiken. He? En ik daarom toe moet geven. En ik dus alsnog verlies. Wat? Ik wil jullie niet onderbreken hoor, maar ik heb nog niet nagedacht. Ik wil niet dat jullie ruzie maken om mij, dus ik ga wel bij mijn baan niet zitten. He? In de rookpolken. Daar waar ik toch al hard problemen heb. Met mijn hart. Hé, hey, wie hebt die doos nou niet neergezet? Oh, ik heb jullie wel door. Of denken jullie soms dat ik van Lotje getikt ben? Hè? Jij blijft mooi hier, pa. En daarmee is hiermee het laatste woord gezet. niet concentreren als die nep pap pap paparazzi van jou er doorheen staat te galmen. Heb je last van de muziek dan? Zou je denken? Nou ja, ik wilde Toos verrassen. Omdat jullie zo aardig zijn me hier te laten logeren, dacht ik, ik zal het huis eens een flinke beurt geven. Maar ik kan alleen maar schoonmaken met de muziek en uit. ik kan alleen nee. lezen met de muziek uit. Hebben jullie nou alweer moed? Nee, nee, ik wil er niks meer over horen. horen. Zo, trouwens, heeft iemand mijn haakwerkje gezien? Vind je het niet schoon hier, Toos?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 Het is iemand die ze kent van de studie. Oh, nou dan is het in elk geval goed volk. Ja, toch niet, toch? Het is toch juist prachtig als je er een zoon bij krijgt. Ik zeg altijd maar: hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Je kan alleen maar hopen.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 Ben ik het ook. Het is mijn afstandsbediening. FC 20 zit erop. En mijn kommet oh, is erop. Nee, niet we, oh, ja, wij wij ja, ja. En het is mijn heus. En het is mijn televisie. Die heb ik nog jullie gegeven voor je kopende braal of. <hahaha> dus als je mijn is, gegeven, he. is het niet meer van jou. Toast.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 Oude gek, die werkt op mijn zin. Hij hey, eruit of ik eruit? Je hebt het wel over mijn vader. Zeg. En ik ben je man, al 23 jaar. zie toen nou. Hij is ook al 23 jaar jouw schoonvader. Is het echt pas 23 jaar? gelijk, ik wil niet storen als jullie het over me hebben, maar Toos, ik geloof dat ik je haakwerkje gevonden heb. Oh echt? Hopelijk was je er niet al te erg aan gerecht. Want ik heb hem als dweil gebruikt bij de schoonmaak gisteren. Nou, als je me zoekt.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 Xavier van Hemelsrood tot Staveren. Uh, uh, uh, uh, uh, Aangelaam uh, uh, kennis te maken. Je knap in Arap, ik knaap je geen maar in zijn keel. Maar de hele droge, ook de productie van de Europese... Dag Jok, <hums> al die liever toch ook. Wat heerlijk, heerlijk om jou weer te zien, zeg. Ja. Nee, nee, dat plat Amsterdam voor jou zo lekker oh, klinkt. Nee, he, maar het is wel duidelijk ja, hoor. Pardon, ja, heb ik iets gemist? Jongens, hou nou maar op. Ik ben toos goedkoop. En dit daar is mijn mannees. Pa en mijn man doen niks anders dan bekvechten. Zie je, pa bij ons zin getrokken. <laughs> ja, maar het is eigenlijk net een kleuterschool waar ze drank verkopen. Nou ja, doe maar weer. Humor als defensiemechanisme, grappig en heel gangbaar voor mensen die iets te verbergen hebben. No, ho ho ho. Wat? Dat... Wat ja? bedoel je daarmee? Dat was eigenlijk precies wat ik bedoel. Ho ho. Schoolvoorbeeld. En wie heeft er ineens geen commentaar meer? <gif> nou, ik ga roken. Wat maakt die dubbele longontsteking nou nog uit? Nou, oh, oh, geen Kijk er nog. Zeg, thuis, ik heb een gesprek met Leo en zijn nieuwe schoonzoon zitten afluisteren. Nou, ja, ja, ze hebben het net over bloempotten. He? Ja, volgens mij gaat het best goed. En, en wat is Jopie groot geworden, hè? Ja. Een echte meid. Ja.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 Maar ik ga even naar dat woningje kijken. Zij is zo terug, hoor, oh, Nou, succes, hè? Da. Zo, kijk eens. Twee pills en een rosé. Waar is uh, sapje? Op de wc. Oké. Okay. Nou, sorry dat ik het zeggen moet, Mike, maar, ehm, um, die jongen, dat is niks voor jou.